Oh, yeah. De hele dag maar steeds geregend heeft Vraag je waar de zon wel wezen mag Dan wordt zij voor het avond Wordt ineens geleefd En zegt ons weer vriendelijk goede dag Als naar regen, de zon schijnt Dan is alles weer goed Die zingt er met ons mee Na een stortvat van tranen Geeft een lapje weer moed Die zingt er met ons mee zo gaat het, zo is het, zo blijft het, en hou je op humeur erbij. Als de er regen, de zon schijnt, dan is alles weer vol. Wie geeft er met op twee? Iedereen die heeft zijn zorgen hier op aard, maar krijgt ook wat vreugd en vrolijkheid. Leven zou niet mooi zijn en ook niets meer waard als je niet eens lachen kon op tijd. Als de regen de zon schijnt, dan is alles weer vol. Die zingt er met ons mee, naast een wat van tranen, de een lachje weer vol. Met ons mee. Zo gaat het, zo is het, zo blijft het, en hou je goed humeur erbij. Als de regen de zon schijnt, dan is alles weer goed. Die zingen er met ons mee. de regen, de zon schijnt, dan is alles weer goed, die zingt er met ons mee.